...van Bonenbakker met het NOS Journaal. Door de invoering van een trajectcontrole op de A7... ...is het aantal hardrijders daar met 90 afgenomen. Voor de invoering drie weken geleden reden 4000 mensen dagelijks te hard. Nu zijn het er nog 400. De trajectcontrole op de A7 is tussen Horen en permanent. De Venezolaanse politicus Guanipa is weer thuis, maar staat wel onder huisarrest. Zondag werd hij vrijgelaten uit de gevangenis... maar nadat hij met aanhangers en journalisten had gesproken... werd hij door gewapende mannen weer meegenomen. Eerst was er sprake van een ontvoering, maar nu blijkt dat het een arrestatie was. Guanipa zou zich niet aan de voorwaarden van zijn vrijlating hebben gehouden. Volgens zijn zoon is hij nu veilig thuis, maar zit hij nog steeds onterecht gevangen. Een groep boeddhistische monniken heeft in de VS... een wandeltocht van ruim 3700 kilometer afgelegd. Ze liepen in 108 dagen van Texas naar Washington. De mars kreeg veel aandacht op sociale media. Veel Amerikanen zien het als een protest tegen de polarisatie in de VS... en brachten eten, drinken en bloemen. De monniken zelf spreken niet van een protest... maar van een levende uiting van hoop. We are walking together samen op path to om peace for ourselves to share that to our nation and the world. This is the moment where I'll be remembered for the rest of my life. In Venlo is de politie uitgerukt vanwege de ontvoering van een meisje. Ze zou door twee mannen in de kofferbak van een auto zijn gegooid. De politie schaalde flink op en zette een groot gebied af om het meisje te vinden. Toen de auto staande werd gehouden, bleek het te gaan om een grap. De ontvoering in Venlo was verzonnen om een vriend een loer te draaien, schrijft L1 Nieuws. De politie kon er niet om lachen en heeft de betrokkenen beboet.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 Welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en u luisterde naar het vervolg van Dorothy Doneken met After Hours. Zij was een Amerikaanse jazzpianiste die uh, enorm bekend is geworden door haar live optredens, waar ze met enorm veel persoonlijkheid uh, um, ja, optrad en uh, imponeerde. Haar albums waren wat minder bekend en uh, dat heeft volgens haar ook heel veel mee te maken dat zij altijd protesteerde tegen. Zeg maar het, uh, het verschil in, in loon tussen mannen en vrouwen. En ja dat is natuurlijk gewoon jammer dat dat uh, toen al speelde. Nog steeds speelt muziek en artiesten moeten gewoon beland worden uh, ongeacht wie, waar, hoe, et cetera. Muziek is muziek en uh, artiest is artiest. En als je, je muziek mooi vindt, dan raakt het muziek je en dan is het het waard. Ik heb nog een nummer van haar klaarstaan. Dat is uh, van een album dat heet Dorothy Roms. Het is een verzamelalbum. Het heet ook wel A Piano Retrospective. Een nummer wat ik ga draaien. Was van Kilroy Was Here. Dorothy Donneken. Dorothy Donneken, een andere jazzpianiste... waar we ook wel eens aandacht aan besteed hebben... maar niet zo heel veel, is Mary Lou Williams. Zij was al heel vroeg um, uh, bekend in de jazzscene. Zij schreef honderden composities en arrangementen... en nam ook uh, vergelijkbare aantallen platen op. Zij schreef en arrangeerde onder andere voor Duke Ellington en Benny Goodman. Ze was bevriend en ze was een leraar voor Thelonious Monk... Charlie Parker, Miles Davis... Bud Paul, Dizzy Gillespie en mogelijk nog vele anderen. Ik heb uh, twee nu nummers van haar uh, uitgekozen. Het eerste komt van een uh, live album, Live at the Cookery uit 1975. Het nummer heet Roldem. Het is geschreven voor Benny Goodman. En daarna ga ik een heel ander nummer van haar draaien. Daar vertel ik straks uh, veel meer over. Roldem, Mary Lou Williams. Mary Lou Williams met Roldem. Mary Lou Williams had een hele uh, imposante carrière... al vanaf uh, de jaren 30 tot, um, tot in de jaren 50. En toen nam ze eigenlijk een break. Ze had een paar jaar in uh, Europa gewoond en opgetreden. En toen uh, nam ze een pauze. En uh, die pauze had misschien iets te maken... met het overlijden van Charlie Parker, een goede vriend van haar. En um, ze ging terug naar Amerika. En ze werd eigenlijk door Dizzy Gillespie... Overtuigd om weer te gaan spelen. En zij ging in 1957 uh, met zieke lesbien optreden op het North sea Jazz. Ze begon zich ook te concentreren op de katholieke kerk. En um, zij werd bevriend met een, uh, met een, met een priester daar. En uh, die introduceerde haar bij de bischop in uh, Pittsburgh. En zij werd door de bischop eigenlijk gevraagd als eerste jazzcomponist, moet ik zeggen, om. Um, liturgische kerkmuziek in, in de jazz te vertalen. En dat was wel bijzonder. En toen is ze een nieuw album gaan schrijven. En dat was Black Christ of the Endes. De, geber, uh, de bergketen in uh, Zuid-Amerika. Het is gebaseerd op, een, uh, op een, uh, ja, een, een gedicht in de eer van een, uh, een heilige uit Peru. En van dat album heb ik een uh, nummer uitgekozen. Want het is een heerlijk album. En dat nummer dat heet Chunka Hunka. Mary Lou Williams. Lou Williams met Chunka Hunka. En tot slot van dit blok over vrouwelijke uh, pianisten en componisten. Dus ga ik terug naar Gary Allen. Zij was ook een um, Amerikaanse jazz en componiste. Ik heb in het begin van de uitzending al een nummer van haar gedraaid en ik ga er nu weer in draaien. Het komt van het album The Gathering en het wordt beschouwd als een van haar beste albums. De recensisten schrijven eigenlijk, het is perfect geschreven, perfect uitgevoerd. Het heeft kwaliteit, het heeft uh, stijl, het heeft innovatie. Um, en ze bevelen het van harte aan. Gaat u zelf luisteren naar het nummer. Het heet Gabriel's Royal Blue Reels. Gary Allen. <kling> Carrie Allen met Gabriel's Royal Blue Reels. Ja, dit was het blok over vrouwelijke pianisten en componistes. Mocht u eens een keer een idee hebben voor een thema of verzoeknummers... het is natuurlijk altijd prima om dat aan ons te melden. En dan gaan we kijken wat we ervan kunnen maken. U kunt ons bellen in de studio. Maar als u een social media account heeft, Facebook bijvoorbeeld... dan kunt u ons ook via Facebook bereiken. We hebben daar een eigen ZFM Zandvoort... ZFM Jazz pagina moet ik zeggen. Uh, dus mocht u met ons contacten op willen nemen... bel... Uh, of gebruik Facebook. En we gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Dan iets heel anders. Volgende week zondag de 15... is hier in Zandvoort... Um, Jazz in Zandvoort live. En eindelijk gaat het weer... in de krocht gebeuren. Het theater is verbouwd. En dat is natuurlijk al een aantal keren naar voren gekomen. Ook in deze uitzending. En... Het enige wat even anders is deze keer... is dat uh, de zaal eerder open gaat. Het pand gaat eerder open. En de reden daarvoor is dat er ook... een, een hele nieuwe vleugel in gebruik wordt genomen. Dus als u kaartjes heeft en er naartoe gaat... Um, wees uh, op tijd, want uh, de zaal gaat al om half twee open. En um, het programma met de introductie van de nieuwe vleugel... begint om twee uur. En dan... Concert begint zoals altijd om half drie. Dus iets eerder volgende week zondag. Dan ga ik verder met um, iets heel anders en we gaan het tempo ook een beetje opvoeren. Bob Gordon, een album Quintet Sextet. En daarvan ga ik draaien Meet Mr. Gordon. Dat was Bob Gordon met Meet Mr. Gordon. We gaan gauw verder, want ik heb nog heel veel lekkere muziek. Paul Desmond and Friends featuring Dave Brubeck. Ode to a Cowboy. met uh, onder andere Dave Brubeck. Ik ga verder met Shorty Rogers. Hij heeft na een uh, actieve uh, carrière heeft hij een pauze genomen van bijna 20 jaar om als uh, studio-arrangeur um, uh, verder te werken. En in de begin jaren 80 trad hij opnieuw op en hij ging opnieuw optreden met uh, Shank. En ze namen een album op dat heet Yesterday, Today and Forever. Het komt uit 1983. En daarop spelen ze samen met op piano George Cables op bas Bob Magnuson en op drums Roy McCurdy. En het nummer wat ik ga draaien is het titelnummer Yesterday, Today and Forever. Shorty Rogers en Bud Shank. Shorty Rogers en um, Butchank met Yesterday, Today and Forever. Ik ga verder met een, uh, met een vierluik. En um, dat vierluik uh, gaat over het uh, nummer van Cole Porter, It's Alright With Me. Ik kwam het eigenlijk tegen door uh, een album van Millie Scott... Millie Scott is een zangeres en jazzzangeres die uh, ook in Zandvoort heeft opgetreden bij het uh, toenmalige jazzfestival. Zij trad uh, heel vaak op uh, Zondag op, uh, waar ze een soort van jazzkerkdienst leidde. En uh, zij, in het begin van haar carrière trad ze bij hele, alle, eigenlijk alle grote Nederlandse bands op, uh, jazzbands. En daar uh, werd ze heel snel bekend mee. Ze is ook actrice geweest. Maar wij kennen haar natuurlijk vanuit haar uh, jazz Ik ga draaien als eerste. Uh, Ella Fitzgerald, live nummer, in, uh, opgenomen in Rome. Ella in Rome. It's alright with me. Is charming it's the wrong face it's not his face but such a charming face that it's all right with me it's the wrong song with the wrong style though your smile is lovely it's the wrong smile it's not his smile that it's all right with me you can't know how happy I am that we met I'm strangely attracted to you There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone, too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, well, it's all right. It's all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 That is so. Alright with me. Allereerst van Ella Fitzgerald en daarna van Warren Fascier Warren van zijn album Gillian. Ik had eigenlijk vier uitvoeringen daarvan. Ik had ook Millie Scott meegenomen, dacht ik. Maar er is iets misgegaan. Die uitvoering heb ik niet bij me. Dus die ga ik een andere keer draaien. Die houdt u te goed. Maar de uitvoering die ik wel bij me heb is van Sonny Rollins. Komt van het verzamelalbum The Complete Prestige Recordings. Opnieuw, it's alright with me. Yes. dit was het voor vandaag graag tot de volgende keer, fijne zondag